1 Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Woede en onbegrip bij MSD na afketsen-overname. Vertrouweling van Merkel gaat de Boendesbank leiden. En veel geld en hash gevonden bij een inval in een grow-shop in Breda.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 Het personeel van MSD, het vroegere Organon, is zwaar teleurgesteld over het mislukken van de overname. De gesprekken met het Amerikaanse bedrijf Merck over overname zijn mislukt, de vakbonden en de ondernemingsraad. Stappen naar de rechter en een kleine honderd medewerkers van MSD en OS zijn zojuist begonnen aan een protestmars van het hoofdkantoor naar het gemeentehuis. Wat heeft u op het spandoek geschreven, meneer? Oh, dit is nog een oude hoor. Dit is voor mij uh, belabberd. Waarbij het woordje lab dan nog in het rood staat, dat verwijst naar het laboratorium. Goed. Ja. Nou ja, het staat er niet zo goed voor. Nee, het staat er een, helemaal niet goed voor, nee. We zijn eigenlijk een beetje belazend uh, door Murk in, in Amerika, vind ik zelf. Dus uh, ja, ik heb gehoord dat er een heel goed bot uit is gebracht. Alleen ja, ze gaan daar niet mee akkoord. En uh, dat vind ik wel heel jammer. Want uh, ik had vanochtend nog heel de goede hoop toen ik op, uh, op de televisie op teletext keek. Dus dat er een... Uh, een akkoord was bereikt, en, uh, nou, maar ja, helaas, ja. toen ik hier om uh, acht uur de mail kreeg dat het uh, niet doorging. Dus, uh, en wat betekent dat dan voor u? Ja, dat ik op uh, straat kom te staan en uh, voor mij is het nog veel erger, want mijn vrouw werkt ook in het lab. Dus wij komen alle twee op, het, uh, ja, op straat en uh, ja, met twee uh, grote kinderen ja, is dat toch wel een, uh, een tegenslag. Nog niet alle hoop verloren, toch? Er wordt actie gevoerd. Er wordt nog een poging gedaan om het bot wat er dan lag... wat eigenlijk afgelopen vrijdag nog gewoon stond... om ja. dat toch nog af te dwingen bij de Amerikanen. Hoe zit het daar? Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Het zou mooi zijn als dat zou kunnen. Maar ja, ik weet niet hoe Murk is daarin. Dus ja, oh ja, Op het laatste moment zeggen ze af. Zo zijn het. Ja. Wat wilt u nu gaan doen hier met, uh, met deze demonstratie? Wat ja, moet we dat, dat nou nog maken, zijn? Even dat we hier gewoon niet mee blij zijn. En dat we, ja, ja, we hopen gewoon dat Murk nog... Uh, ja, een ander initiatief neemt nog. Dus uh, dat we toch nog onze baan kunnen behouden of gewoon op een andere manier. Succes. Ja, dankjewel. Verslaggever Peter van der Meerschout hoorde u in OS. En minister Maxime Verhagen van Economische Zaken zegt dat hij er alles aan heeft gedaan. Alles om Merck te laten instemmen met de overname van MSD. En Verhagen is erg teleurgesteld dat die overname is afgeketst. Maar hij geeft de hoop niet op. Ik vind het uh, buitengewoon teleurstellend. Uh, en ik vind het met name uh, ook heel vang dat, natuurlijk, de onzekerheid voor, uh, voor de werknemers. dat die nu uh, voortduurt. Hoe kan dat nou mislukken? Want MSD is toch een goed renderende company? Wat, uh, wat uiteindelijk uh, meegespeeld heeft. is dat uiteindelijk uh, de board van, uh, van, van Merck. Uh, dat hij uh, andere alternatieven wil, uh, wil bekijken. Uh, juist ook omdat het een, een, uh, een goed renderend bedrijf is in, uh, in os Het is afgeketst op de, uh, op, op de leiding van Merck, zegt u. Uh, betekent dat dat zij een hogere prijs voor het bedrijf willen hebben? Nou, uiteindelijk heeft uh, Merck niet ingestemd met een oplossing waarvan wij dachten dat die, uh, dat die reëel uh, was. En uh, waarvan ook uh, tal van mensen van, uh, van Merck van, van mening waren dat dat een, een goede optie kon zijn. Uiteindelijk is dit, uh, is dit jammer genoeg mislukt. Ik willen ze een, een hogere, hogere prijs? prijs? in op, uh, op de aard van, uh, van de afwijzing uh, wat, wat, waar het mij nu om gaat. Uh, en daar zet ik die gesprekken ook uh, voor voort. Uh, daar worden intensieve gesprekken ook vanuit het ministerie gevoerd om juist in de toekomst de werkgelegenheid zoveel mogelijk veilig te stellen. En ik betreur het ten zeerste nogmaals dat uh, nu de onzekerheid voor de werknemers nog steeds voortduurt. Hebt u er zelf genoeg aan gedaan? Ik heb uh, meerdere malen met de CEO's uh, gesproken, ook premier Rutte is erbij betrokken geweest. We hebben hele intensieve gesprekken gehad vanuit het ministerie. Dus juist vanuit, uh, vanuit mijn ministerie, uh, vanuit mijzelf, uh, is er al het mogelijke gedaan om uh, juist een oplossing mogelijk te maken. En ook premier Rutte heeft zijn volle gewicht in de schaal gegooid? Uh, van alle zijden, inclusief premier Rutte, uh, is hier al het mogelijke gedaan om de werkgelegenheid in ons uh, zoveel mogelijk veilig te stellen. Maar het heeft niet geholpen? En het is dus ook zeer teleurstellend dat het nu nog niet tot resultaat geleid heeft. Ik ben beschikbaar voor, voor verdere gesprekken. En wij zullen van onze kant al het mogelijke doen om ons in te blijven zetten voor behoud van de werkgelegenheid in Os. Heeft u eigenlijk nog iets te bieden of heeft het kabinet nog iets te bieden aan die mensen in Os? Uh, dat is een inzet. Een inzet om hun positie zo goed mogelijk te behartigen. En is er hoop? En er is altijd hoop. Minister Verhagen in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Verhagen legt het afketsen van die deal bij de Amerikanen. Economieverslaggever André Meijnenma, de directeur doet dat ook. Uh, maar wat zijn nog meer geluiden die de ronde doen over het mislukken van die deal? Er zijn grofweg twee verhalen, oftewel twee gezichtspunten. De versie van het bedrijf, die zeggen wij willen geld besparen... reorganiseren en organon sluiten. De versie van de Raad voor Commissarissen, ondernemingsraad en vakbonden... en de werknemers natuurlijk, die is zo van... hoe houden we zoveel mogelijk van organon hier in eigen huis? Hoe houden we het werk hier? De directeur van MSD-organon, Joep Pluimen, die zegt... ja, er was geen overnamekandidaat, dus de boel is stilgezet. En Merck werkt nu aan een eigen plan B. Want Merck zou terugkomen op de aankondiging in juli voor die reorganisatie. Zou gaan kijken nu naar de mogelijkheden van een optuig van een nieuw expertisecentrum hier binnen Merck-netwerk. Maar de Raad van Commissarissen, de ondernemingsraad en de vakbonden... die zeggen, er was wel degelijk een deal... bijna op een haar nagevuld met geschikte overnamekandidaten. Uh, de aankondiging stond al gepland om dat bekend te maken... van gisteren werd het verschoven naar vandaag. En nu trekt Merck plotseling de stekker eruit. Reden blijft een beetje gissen. Men zegt, en dat is dan de kant van de werknemers... de Raad van uh, Commissarissen, men zegt... begin februari kwam Merck met tegenwoordig aan de kwartaalcijfers. Rode cijfers, lagere winstverwachting... 2011, kost dus geld. Waar gaan we geld vandaan halen? Gaan we niet steken in het kleine Nederland? En Merck heeft ook sinds 1 januari een nieuwe topman. Kenneth Frazier trad dus aan na dat hele... Aankondiging van de reorganisatie en het eh, overeenkomst om te kijken naar een alternatief. En heeft misschien als nieuwe topman een nieuwe bezem gevonden om te vegen. En slechte cijfers en een nieuwe topman kunnen de reden zijn geweest... dat Murk heeft gezegd, het is mooi geweest zo, we gaan het op onze eigen manier doen. En daarom stappen dus Raad van Commissaris, Ondernemingsraad en de vakbonden... boos naar de rechter om Murk te dwingen om ons nog de afspraken na te komen. Een kort geding komt eraan. Economieverslaggever verslaggever André Meijnema. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen op het passend onderwijs voor bepaalde scholen. Ze willen voorkomen dat vooral epileptische kinderen thuis komen te zitten omdat die school dicht zou moeten. Verslaggever Marcel Bril volgt het debat in de Tweede Kamer... over het passend onderwijs. Marcel, zorgen ook bij de coalitiepartijen... voor scholen met epileptische kinderen... betekent dat dat er iets substantieel gaat veranderen... aan die plannen van de minister? Nee hoor, de coalitiepartijen hebben al laten weten... dat de 300 miljoen bezuinigingen die in de boeken staan... gewoon 300 miljoen blijft. En ook de gedachte blijft hetzelfde. We kunnen best bezuinigen, want er zijn te veel kinderen... die het stempeltje zielig hebben. Maar er zijn wel wat vragen over de concrete gevolgen, uh, vooral dus voor die uh, twee scholen in Nederland die uh, epileptische uh, kinderen hebben. Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen? Want er gaan geluiden dat uh, er zoveel bezuinigd gaat worden op die scholen dat ze inderdaad dicht moeten. De minister moet daar nog antwoord op geven, dus het is nog niet helemaal duidelijk of ze en hoe ze dit op wil lossen. Maar tot nu toe is het altijd wel zo geweest dat haar uitgangspunt nooit is uh, dat dit soort uh, scholen ook echt dicht moeten. Dat passend onderwijs, dat is een van van de campagne-thema's voor de Provinciale Statenverkiezingen... op 2 maart. Is daar in het debat nog wat van te merken? Zeker. De oppositie vindt het schandalig dat er zo bezuinigd wordt. En de coalitiepartijen die doen flink pissig... over de opstelling van de oppositie. Want een gedeelte van de oppositie die steunt op zich de plannen wel... maar keurt ze uiteindelijk toch weer af... vanwege die eerder genoemde bezuinigingen. VVD-Kamerlid Ton Elias verwijt de oppositie... dat ze bijvoorbeeld bij de demonstratie van vorige week... maar het halve verhaal...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 De laatste spreker was Boris van der Ham van D66. Het debat is nog niet afgelopen, is dus nog bezig. En op dit moment is minister van Bijsteveld... Uh, haar beleid ferm aan het verdedigen. Marcel Brill in Den Haag. En daar blijven we nog even. Door de kabinetsbezuinigingen worden de belangrijkste natuurdoelen... niet gehaald. Dat stelt het planbureau voor de leefomgeving. Staatssecretaris Bleken wil 300 miljoen euro per jaar bezuinigen... op natuur en landschap. Gaat naar eigen zeggen met minder geld hetzelfde doen. Onder meer door het betrekken... van van boeren bij het natuurbeheer. Het planbureau heeft op verzoek van Bleker zeven varianten... van de kabinetsplannen doorgerekend. En volgens dat planbureau worden in geen van die varianten... de natuurdoelen gehaald. De natuurkwaliteit en de leefomstandigheden voor planten en dieren... zouden juist verslechteren. Onder die doelen vallen internationale afspraken als Natura 2000... een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. En het planbureau zegt dat die natuurdoelen alleen worden gehaald... als er geld bijkomt. In Breda is gisteren een grote hoeveelheid contant geld en ruim 350 kilo drugs in beslag genomen. Dat gebeurde bij de controle van een gross shop in Breda. Die controle was onderdeel van de actiedag tegen de georganiseerde criminaliteit in Brabant. En voor hoofdofficier Helenaar past deze vangst in de top 5 van zijn grootste vangsten ooit. Nou, dit is wel een hele grote vangst. Dus die staat erg hoog in ieder geval in mijn lijstje van, uh, van top 5. En ik denk dat dat landelijk ook wel zo geldt. Is dit nu bijvangst van de grote actie die gisteren in Brabant gehouden is? Ja, het is, uh, in zekere zin is het een bijvangst. Uh, dus uh, u kunt zich voorstellen dat de actie die we gisteren gedaan hebben... Uh, dat we natuurlijk zeg maar, de lijst van adressen die we bezocht hebben... dat dat niet geheel toeval is. Maar ik moet u in alle eerlijkheid zeggen dat, uh, dat het aantreffen van deze vangst... Dat, dat, dat we dat niet verwacht hadden en ook niet voorzien hadden. Het gaat om enkele miljoenen euro's. Het geld wordt nog geteld. 350 kilo hash, 5 kilo cocaïne, vuurwapens, springstof. Gaat hier om een bende? Nou ja, waar het hier om gaat is natuurlijk... Een, uh, in ieder geval, we hebben, we hebben drie aanhoudingen verricht. Het onderzoek zal moeten blijken in hoeverre er sprake is van een bende ja of nee. Uh, maar u kunt zich voorstellen als je dit soort, deze bedragen aan geld en, en, en drugs aan, aantreft... dat uh, daar mogelijk meerdere personen bij betrokken zullen zijn. We wisten al dat de drugswereld op dit moment gewelddadig is. Dat bevestigt ook de vondst van vuurwapens en springstof. Nou ja, dat, dat, daar heeft u natuurlijk precies het goede punt te pakken. En daar zit natuurlijk gewoon ook, ook onze zorgen. Um, we hebben uh, daar natuurlijk als politieinstitutie al vaker voor gewaarschuwd... dat de, de, de, de gewelddadigheid, de, de criminaliteit achter de hennepteelt... lijkt zo'n onschuldig thema. Nee, is het niet. En ik denk dat dit daar weer een heel duidelijk en expliciet... en een indringend voorbeeld van is. Jens Weidmann wordt naar alle waarschijnlijkheid... de nieuwe president van de Duitse Centrale Bank. Volgens regeringsbronnen wordt hij vandaag al bij de Bundesbank voorgedragen. Jens Weidmann is een vertrouweling van bondskanselier Merkel... en hij is al vijf jaar haar belangrijkste adviseur. En wij gaan kijken bij het verkeer. Johnson Hoka van de ANWB. Op de ringweg Amsterdam, de A10-westrichting Zaanstad... staat vier kilometer verder voor de Koentunnel. De 29 20 richting Rotterdam. Daar staat twee kilometer tussen knooppunt Sabina en Willemstad. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd vanmorgen met drie vrachtwagens en drie personenauto's. Er zijn twee rijstroken dicht en al het verkeer gaat over de vluchtstrook. Je kunt ook het beste bij knooppunt Sabina omrijden via Dordrecht over de A17 en de A16. 13 overeen de hoofdpunten van het nieuws. Personeel van MSD, het vroegere Organon, is zwaar teleurgesteld over het mislukken van de overname. Door de kabinetsbezuinigingen worden de belangrijkste natuurdoelen niet gehaald. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. En bij de grote drukractie gisteren in Brabant... heeft de politie in een shop in Breda... miljoenen euro's aan contant geld gevonden. En ook lag er hash, cocaïne en wapens en springstof. En een heleboel. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV. Frank Dumas met het vervolg van lunch.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 Lunch. Frank de Mosch. Welkom terug in de tweede uur van Lunch. In het radiodagboek horen we interviewer Frank van der Linden... die vele honderden mensen heeft geïnterviewd. En om dat interview eens onder een vergrootglas te leggen... is hij de bedenker van het grote interviewgala dat vanavond zal plaatsvinden. Toch is hij na al die interviews nog steeds niet zeker over zichzelf. Ik lijk iemand met een ontzettend grote uh, smoel... Maar tegelijkertijd voel ik me altijd een heel klein, trillerig jongetje... dat zichzelf eigenlijk erin moet gooien... zichzelf een, een schop moet geven of een duw moet geven om dat te doen. En ik denk, ik denk altijd weer, dat gaat fout, dat, dat zal niet lukken... je geliefde loopt bij je weg, uh, morgen kom je onder een auto... je hoofdredacteur vind je ook geen lieve jongen... en uh, kap er nu maar vast mee. Dat is dus even na half twee, sorry, het is voor half twee en even na half twee, uh, stand.nl. We gaan het hebben over de nieuwe baan van de oud-minister van Verkeer en Waanstaat, Camille Eurlings. Hij wordt een van de directeuren bij KLM. Als minister heeft hij veel voor KLM betekend. Is het dan wel goed te keuren dat hij daar nu een baan accepteert? Of is hij de juiste man omdat hij uitstekend is ingevoerd in de materie en veel contact heeft? We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling is: een KLM-topfunctie is gepast voor een oud minister van verkeer. Bent u daarmee eens of oneens. SMS en naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op het nummer 0800 1101. -0800 -1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl of twitteren: stand.nl. De stelling het is Radio 1. Lunch. De stelling dus een en topfunctie is gepast voor een oud-minister. Dat wilde ik nog even zeggen. Door het ontbreken van het quote 500 van z'n werelds dictators... blijft het schatten hoe groot het fortuin van de vertrokken Egyptische president Mubarak is. Maar dat hij vele miljarden bezit, dat lijkt waarschijnlijk. En omdat een groot deel van zijn vermogen buiten Egypte is ondergebracht... worstelen veel landen, en ook Europa, met de vraag... wat te doen met deze omstreden te goede, bevriezen of niet... Ik praat erover met Zweden van Wijnbergen, hoogleraar Internationale Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Als we met, uh, naar het bedrag kijken van Moed, het vermogen van Moe Barre kijken, dan gaan diverse schattingen eronder. Ja, toch, ik heb, allemaal een slag in de lucht. Ja, ik heb, de, de, de grootste slag die ik gehoord heb is 70 miljard. Is er wat zinnigs te zeggen over wat hij opgebouwd zou kunnen hebben? Nou, dat het in elk geval geen 70 miljard is, nee. Dat is natuurlijk een absurd bedrag. Uh, wat ik tegengekomen ben aan dictators in mijn leven... dat is in mijn eerdere fase van mijn carrière nogal wat. En dan, dan, dan, ja, zelfs de meest extreme mensen als Mobutu en zo... die, die, die zaten rond de 4, 5 miljard. Dus ik, bedragen van tot 70 miljard zijn niet heel geloofwaardig. Ja, nou zat Mobutu natuurlijk niet met zijn gat bovenop een hoop olie uh, en Mobarak wel. Nee, maar Mobutu zat met bovenop een heleboel koper... wat veel meer waard was dan de olie die Egypte heeft. Dus ik denk dat Mobutu meer te stelen had dan Mobarak. Dus ik vind het een, een volslagen ongeloofwaardigheid. Waar is dat geld ondergebracht, weten we dat, van Mubarak bedoel ik? Ten eerste weten we daar helemaal niks van of dat wel zo is. Ten tweede wordt hier heel makkelijk gedaan alsof het gestolen wordt. Dat is helemaal niet duidelijk. Het kan heel goed zijn dat onder de Egyptische wetgeving, dat toch de relevante wetgeving is, die alleen maar helemaal legale dingen heeft gedaan. Dan kunnen wij in Nederland die wetten wel een beetje gek vinden, maar het is dus niet duidelijk. Daarom lopen ook veel van die beslagprocedures fouten die ja, als iemand legitiem kan aantonen dat hij nou eenmaal aandelen had in Gazprom uh, en daarmee 10% van de wereldgasvoorraad in zijn privébezit heeft... Ja, als dat volgens de Russische wet goed is, dan is dat goed. Dan is dat een beetje een rare wet, maar daar kunnen we niks aan doen. Nou, Zwitserland heeft vorige week al besloten om het goederen van Mubarak te bevriezen. Ik neem aan dat het niet gaat om het spaarbankboekje van zijn dochtertje. Wat, nee. wat houdt dat bevriezen eigenlijk precies in? Nou ja, dat ze te goede gevonden hebben om te beginnen. En dat daar totdat er duidelijk vastgesteld wordt wie daar de eigen, legitieme eigenaar van is, dat daar niks mee kan gebeuren. Maar, uh, dus maar dat, dat had u net ook over, maar dat betekent dat de bewijslast ligt dan bij Mubarak. Ja, maar dat is ook terecht. Kijk, het uh, de hele, de hele westerse systeem is gebaseerd op bescherming van eigendomsrechten. Je kunt niet zomaar iets van iemand afpakken. Je zult moeten aantonen dat iemand anders een betere claim heeft. Dus uh, Dit is natuurlijk een heleboel keer eerder gebeurd. Kijk naar Marcos, hè, waar uiteindelijk betrekkelijk weinig geld teruggekomen is. Van de Filipijnen? Ja, daar werd toch geschat. En daar hadden ze echt informatie omdat ze het paleis konden plunderen. Uh, daar hebben ze echt informatie dat dat zo'n 10 miljard was. dat is veel en veel minder. En pas na vele jaar teruggekomen. Want jij moet dus aantonen dat dat geld ook echt tegen uh, daar geldende wettelijke regelingen in weggesmokkeld is. Maar de volgende ding is, een land als Zwitserland kan dus zeggen... meneer Mubarak, uw tegoeden zijn vanaf nu bevroren. En vanaf dat moment moet Mubarak, moet Mubarak nou, zelf aantonen voel... dat hij dat geld legaal nee, verkregen heeft. Nee, ik denk dat dat anders ligt. Ik denk dat er iemand zou moeten klagen en dat iemand zou moeten vragen om het bevriezen van te goeden. En dat die iemand vervolgens moet aantonen. Dat uh, andere mensen daar of regeringen daar een betere claim op hebben, kunnen ze dat niet aantonen. dan wordt het weer vrijgegeven. Maar dat kan heel lang duren. Ik denk en, niet en dat en... Moek hoeft te bewijzen dat hij het. Dat lijkt me onverschijnlijk. als een omkeer van wijslast Dan word je schuldig van totdat je bewijst dat je onschuldig bent. Nou, zo zit het niet in elkaar. Oké, okay. nee goed, vandaarom vraag ik het ook. Want daar was ik verbaasd ja. over. Maar in die tussentijd, in die, in die periode. Dat kan het geld, kan daar dan niks mee doen. Dank u wel. U bent nu wel heel snel. In die tussentijd zit dat geld te groeien en te groeien. Maar hij kan ook niet zeggen van we gaan eens dus even van een beleggingsfonds wisselen in die nee. periode. Nee, nee, er, kan, er mag helemaal niks ermee. Bevriezen is bevriezen. Dan zit het vast waar het zit. Er mag er helemaal niets gebeuren. De Britse regering die twijfelt nog wat ze met het geld van Mubarak moeten. Nou ja, om, om die redenen die ik denk ik net aangaf. Ten eerste is het niet duidelijk of er überhaupt geld van Mubarak te vinden is. Of wat zo duidelijk is. Ten tweede kun je niet zonder meer uitsluiten. dat het heel legitiem is. We gaan Europarameterije Marietje Schaken van D66 erbij halen vanuit Straatsburg. Mevrouw Schaken, goedemiddag. Goedemiddag. Vindt, vindt u dat de Europese Unie in actie moet komen? Ja, de Europese Unie is ook al in actie gekomen ten aanzien van Ben Ali van Tunesië. En er is uh, in de Financiële en Economische Raad gesproken over het verzoek van Egypte... om ook de tegoede van Mubarak te bevriezen. Uh, daarover wordt waarschijnlijk volgende week in de Raad voor Buitenlandse Zaken een beslissing genomen. Maar dat, dat klopt precies met mijn verhaal. Hè? Dan zeg je, kijk, ten eerste vindt Tunesië een iets anders verhaal, want daar is openlijk gestolen. En daar is een mevrouw bij de Centrale Bank langsgegaan die zegt, kunt u mij voor 35 miljoen geld meegeven? Dat is openlijk stelen. Nou, moeilijk weten we dat niet, maar ik acht het onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Het, is het tweede punt, wat, wat, wat ook net gezegd wordt, is dat er inderdaad uh, een klacht moet komen van iemand die redelijk kan aantonen dat de gelden illegitiem weggehaald zijn. Nou, dat heeft Egypte kennelijk gedaan. Ja, dan gaat die, dan gaat die molen werken. Marietje Schakel, hoe zou het, ja, het moeten gaat gaan? Om het... Nou, het gaat om het verduisteren van overheidsgelden. Ik denk dat dat iets anders is dan bijvoorbeeld via bedrijven. Ja, dat klopt. Um, dat en het is daarom ook uh, goed om te kijken nou ja, wie waar verantwoordelijk voor zijn. In het geval van Tunesië worden bijvoorbeeld ook familieleden ja. daaronder geschaard. Omdat anders ja. heel makkelijk uh, bedrijven en rekeningen op uh, naam van familieleden ja. wordt gezet. Als Tweede van heeft gaat... zegt in het geval van Tunesië nee, nee, is, is, is, is, is, ligt, het, ligt het duidelijk. Wacht even, in het geval van Tunesië ligt het, uh, ligt het induidiger. het gaat om Mubarak, daar hebben we het nu specifiek over, is ja, het ja, maar de vraag over gestart. Is, we, uh, nou, we, we weten dat gewoon niet. Nou, het verzoek is vanuit Egypte zijn. gekomen. En uh, er moet natuurlijk onderzocht worden wat de precieze details zijn. En daarvoor is ook het bevriezen wat, uh, wat meneer uh, Van Wijnberg ook al zei. Maar uh, het gaat natuurlijk aan de ene kant om het terugbrengen van de uh, gestolen overheidsfinanciën ja, aan de bevolking. Voor wie het bedoeld is. Maar aan de andere echt. kant heeft het natuurlijk ook een symbolische waarde. Van uh, mensen kunnen niet zomaar wegkomen met uh, corruptie en het bestelen ja. van hun eigen bevolking. Maar wat, wat kan de EU bijvoorbeeld... precies op dit gebied? Nou, wat, dus Alle tegoeden dat... die in de EU zijn uh, kunnen bevroren worden. En uh, ik heb vragen gesteld aan de commissie vorige week om daar ook onroerende goederen bij te scharen. Want ja, er zijn ja, talloze voormalige ja, ja. dictatoren die, uh, dicta het het huizen, padom, die uh, ja. panden in onze hoofdsteden hebben. En ja, dat geeft ja. totaal verkeerd signaal. Want dan zou je ze bijna aanmoedigen om jachten en panden te gaan kopen in Europa. Ja. Ja, om ja, maar niet ja. uh, de centjes van de bank te laten bevriezen. Ja, dat dus, vind ik helemaal, uh, ik daar heb dat, je uh, gelijk in. Daar op, op een kwestie daar gewoon... van consequentie. Dus ja, het is daar... en een financieel middel en het is een symbolisch middel om te zeggen... Ja. er is een dag waarop u verantwoording moet afleggen voor uh, de daden die u heeft gedaan... tegen uw eigen bevolking en maar, het besteden weet, van de staat. Van mij wel, maar we zijn het helemaal eens. En ik ben het er ook mee eens dat je alles moet vangen en niet alleen maar één, één vermogenstitel. Want dan gaat het allemaal de andere kant op. Daar heb, je, daar heb je helemaal gelijk in. Maar je zult toch moeten aantonen dat het inderdaad gestolen overheidsgeld is. Want als dat aangetoond kan worden, dan is het een dan ga je het binnenhalen. Maar toon het maar eens aan. Hoe slim, is, hoe slim zijn mensen geweest? En uh, kun jij, ja, als je 32 jaar dat land naar je hand kan zetten. dan kun je het misschien wel op lokaal legitieme wijze doen. Cede van Wijnberg, gegeven het feit dat Zwitserland nu ook aan het schuiven is. Uh, zijn er nog plekken waar een beetje dictator veilig zijn geld kwijt kan. Uh, zonder dat uh, het uh, weer teruggepikt wordt? Nou, steeds minder. Ik vind dit EU-initiatief heel goed. Ik ben het ook helemaal eens met. moet ik, ik even de naam vergeten? Ben, Marietje Schaken. Marietje Schaken, ik ben het helemaal mee eens. Uh, je moet de dictaturen niet te makkelijk maken. om de zaak. Te plunderen. Of je het helemaal stopt, weet ik niet. Omdat ze de wetgeving kunnen aanpassen. En dan kunnen ze het legitiem. Je ja, houdt dan maar zo overeind in een rechtbank. Dus dat zal niet meevallen. Maar ik ben wel met haar eens dat je het moet proberen. Goed, Zweden van Wijnberg, econoom. En D66 Europarlementariër Marietje Schaken. Hartelijk dank beiden. Het Radio Dagboek. Deze week met. Frank van der Linde, interviewer, en uh, ik mag het doen deze week omdat woensdag het grote interviewgala in de Amsterdamse Stadschouwburg wordt gehouden. Alhoewel Frank zichzelf een goede interviewer vindt, bekijkt hij ook met regelmaat andere interviews om ervan te leren. Vandaag bekijkt hij een televisieinterview met de dir dirigent Koert Massour. Hij heeft deze dirigent ook zelf een keer geïnterviewd en is benieuwd naar de aanpak bij dit interview. Oh ja, Jolie Clinton. Maar ik wil Kurt Mazur, een dirigent, hebben. Ja, oh, nog, nog leuker is dan zij. Nee, nee. Je wilt me I, Ik ben een listener. I, I... Ik kijk naar zo'n uh, reportage over Kurt Marzoer om te zien of die andere journalist er meer uithaalt dan ik. En um, ik kijk ook omdat ik denk: wat kan ik van zijn interviewtechniek uh, leren? CQ stelen. Het is natuurlijk gewoon het betere jatwerk, zo gaat het dan helemaal in het vak. En ik kijk ook uh, op een ander niveau, want Kurt Marzoer geeft hier een masterclass aan uh, jonge dirigenten. En dan, dan ben ik weer geïnteresseerd in hoe hij dat doet. Want uh, ik geef soms ook masterclasses. En ik wil dat op een effectieve manier doen. En mensen moeten daar wat aan hebben. Dus daar kan ik ook, ook weer wat van uh, leren, schuinstreep jatten. Nou, Ischa Meijer die, die, die vroeg uh, drie van de vier keer waarom. En iemand zei iets en dan zei hij waarom. En dan zei iemand nog weer iets en dan zei hij, ja, maar waarom dan? En dat ging dan zomaar door. Het was een droste doos van waarommen. En ja, dat is de basisvraag. Waarom? Hè? Je, je wil weten waarom iemand iets doet, zelfs als hij niet weet waarom hij het doet. Dan be actor, Dat it is true. Ik denk dat ik een interview omdat ik uh, waanzinnig geïnteresseerd ben in mensen en ook een nood heb in mijzelf om met mensen te praten, om, omdat ik uh, vaak ontzettend worstel en dus aan anderen eigenlijk wil vragen: hoe doe jij het in godsnaam? Uh, help me out, om het in goed Nederlands te zeggen. Ik wil mezelf snappen, het leven snappen. En dat gaat slecht. En dat is een zegen voor een interviewer. Want dan moet je vragen stellen aan anderen. Ik heb op zichzelf een geweldig leven. Ik heb een, een vrouw, om ik ontzettend geef, net De relatie tussen mijn ouders is na 40 jaar hersteld. Een hele lange oorlog achter de rug. Ik heb succes in mijn werk. Uh, geweldige vriendschappen. Maar er is ook altijd op een tweede laag het besef van wat er allemaal misgaat. En dat het ophoudt. Mijn vader is 82 en ik zie dat hij afbrokkelt. En uh, natuurlijk, hij timmert nu nog de, schu de, de schuur van de buurman overeind. Want ach, Frank, die, die arme man is inmiddels ook al 65. Die kan dat niet meer. Maar hij gaat dood op een dag. En ik heb daar nu al pijn van. Dat vind ik ook een beetje slap van mezelf. Dat welschmerzachtige, dat je, dat je al bij voorbaat gaat zitten treuren over iets. Maar... Ja, dat is blijkbaar mijn natuur. Uh, en, ja, flauw, maar ik kan me er niet helemaal aan ontworstelen. Ja. ja, mevrouw Van der Linden met Frenk. Ik heb even wat van je nodig, want mijn uh, telefoonnummer... althans het telefoonnummer van Hugo Borst ligt in Haarlem. Heb je, ja, hebben jullie het daar op de krant? Ik wil hem even spreken om um, dat interview met Matthijs van Nieuwkerk goed voor te bereiden. Ik heb mezelf natuurlijk heel vaak afgevraagd wat is nou mijn eigen agenda. Hè? Wat ben ik stiekem aan het doen met die mensen? Waar ben ik op uit? Wat, wat, wat ik wil, wil ik weten? En ik vermoed dat, dat ik wil weten hoe zij met verdriet omgaan. Omdat ik dat zelf uh, zo, zo slecht kan. Kan en heb gekund. En, uh, ik vind dat ik het te groot maak. En de andere keer doe ik het juist weer krampachtig wegstoppen. Ik wil heel graag weten wat het verdriet van anderen is. En hoe zij dat, om het lelijk te zeggen, handelen. En de, en de een die heeft een vooruitgangsgeloof. die ramt zich door het bestaan. en die wint drie gouden medailles. Uh, terwijl ze maar een eenvoudig meisje uit halen is. en die voor een vergennenbeet. En, en een ander die gaat in een hoek zitten en verkruimelt. en, uh, en durft de straat niet op. Kijk, wij, wij, wij knokken allemaal met met dingen die ons zeer doen. En we hebben allemaal een recept om, om dat op te lossen. En ik wil dat recept weten. Ik heb heel lang mijn verdriet op, op ijs gehouden. En het gevoel gehad dat alles in mij bevroren was. En dat de wezenlijke dingen waar ik mee, mee zat... Het, het verdriet rondom de scheiding van mijn ouders... en mijn eigen scheiding en mijn onvermogen... om echt contact te maken met mensen... dat dat nooit opgelost zou worden. En ik... Ik ben hartstikke blij dat ik, een, dat ik een liefde heb gevonden... die mij uh, ja, zo heeft verwarmd dat, dat ik het nu wel heb gekund. En dat ik mijn ouders met elkaar aan de praat heb gekregen. En dat ik daardoor uit mijn eigen vrieskast uh, ben, ben gekomen. Er het dagboek van Frank van der Linden gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan op lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Vanavond is dan het grote interviewgala in de Schouwburg in Amsterdam. Daarover hoort u natuurlijk meer morgen. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Renate Evers. Radio 1. Het NOS Journaal. Zo'n 100 medewerkers van MSD in Os hebben een protestmars gelopen. Ze zijn teleurgesteld dat ze MSD, het voormalige organon, geen geschikte overnamekandidaat heeft gevonden. En daardoor verliezen honderden medewerkers hun baan. De Tweede Kamer is tegen het plan om alcoholgebruik onder de 16 jaar strafbaar te stellen. Behalve een groot deel van de oppositie is ook gedoogpartner PVV ertegen. Veel Kamerleden zijn bang dat kinderen die veel te veel hebben gedronken niet meer naar het ziekenhuis gaan. omdat ze bang zijn voor straf. De voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op het natuurbeleid betekenen een verslechtering van de leefomstandigheden voor planten en dieren. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. De natuurdoelen worden niet gehaald, staat in het rapport. Staatssecretaris Bleker wil per jaar 300 miljoen euro bezuinigen op natuur en landschap. En bij de grote drugsactie gisteren in Brabant... heeft de politie in één growshop in Breda... miljoenen euro's aan contant geld gevonden. Ook lag er 350 kilo hash en 5 kilo cocaïne... en zijn er wapens en springstof gevonden. Drie mannen uit Tilburg zijn opgepakt. En tot zover het nieuws van dit moment. En dit is de ANBB Verkeersinformatie. Op de ringweg Amsterdam, de A10 West, richting Zaanstad... staat 4 kilometer voor de Koentunnel. De A28 in de richting Utrecht. Daar staat tussen Nijkerk en Knopend 6 zes kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. En daardoor is bij Knopend de rechterrijst ook afgesloten. A29 richting Rotterdam, tussen Knopend Sabina en Willemstad, 2 kilometer. Daar is vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurd... met drie vrachtwagens en drie personenauto's. Al het verkeer gaat er over de vluchtstrook. U kunt er ook het beste bij Knopend Sabina omrijden via Dordrecht... Over de A17 en de A16. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank Dumos. Goedemiddag. Welkom bij Stand.nl. Camille Eurlings maakte zijn comeback in het bedrijfsleven. Bleek gisteren. Is voor ieder in zijn leven een moment dat je even prioriteit moet geven aan het opbouwen van je privé. Een van de jongste ministers ooit, maar nu even niet meer. Ik ga helemaal niet stilzetten. En ik heb al van mijn vrienden gehoord... dat uh, het vaderschap ze ook zo'n grote uh, uitdagingen met zich meebrengt. En alle gekke op mijn stokje. Ik zal mij de komende jaren anderszins maatschappelijk gaan inzetten. Hoe? Oud-verkeersminister Camille Eurlings... wordt directielid bij luchtvaartmaatschappij KLM. Eurlings zegt dat het inhoudelijk een prachtige baan is... waarbij ook zijn privé-tijd beter planbaar is... De nieuwe baan is geen verrassing, maar niet iedereen is blij met de plek... waar Eurlings straks zijn papa dagen, als hij gaat krijgen tenminste, gaat opnemen. Want er was altijd al twee handen op één buik met KLM. Was daar geen sprake van belangenverstrengeling? En kan een oud-bewindspersoon zo'n verwante positie gaan bekleden? We praten over met GroenLinks Tweede Kamer met Lisbeth van Tongeren. Lisbeth van Tongeren, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of nee. Eurlings had een blauwtje moeten lopen bij de KLM. Ja. Eurlings is goed op de hoogte van wat er bij KLM speelt... Jazeker. Mijn overstap van Greenpeace naar GroenLinks was ook een voorbeeld van belangenverstrengeling. Nee. Een KLM-topfunctie is gepast voor een oud-minister van verkeer. Dat is de stelling van vandaag van Stam.nl. Bent u daarmee eens of oneens? Sms naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt dus ook gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. Of stemmen op de website www.stam.nl of twitteren at stam.nl een KLM-topfunctie is gepast voor een oud-minister van Verkeer. Lisbeth van Tongeren, wat zegt u dan? Nou, niet direct eh, als de volgende functie. Als iemand tien jaar bij Quantas gewerkt heeft of bij Swiss Air en dan uiteindelijk komt hij weer bij een Nederlands bedrijf, dan kan het wel. Maar zo'n rechtstreekse overstap, dat geeft toch een schijn van belangenverstrengeling. Wat is dan nou precies het verschil tussen Quantas, eh, British Airways en KLM in dit verband? Nou, de minister heeft natuurlijk in zijn functie, de oud-minister moet ik nu natuurlijk zeggen, allerlei besluiten gemaakt en ook heeft allerlei vertrouwelijke en ook over die bedrijven gevoelige informatie over concurrenten van de KLM gekregen in zijn rol als minister. Hij heeft ook uh, ja, verschillende besluiten gemaakt die nogal voordelig uitvielen voor de KLM. Geef dus een voorbeeld. Er was recent nog een kleine ruzie op Schiphol. Schiphol wilde de tarieven voor kleinere maatschappijen... zoals EasyJet en Ryanair gelijk trekken met die van de KLM. Toen heeft minister Eurlings destijds nog geïntervenieerd... en gezorgd dat de Schiphol die tarieven voor de KLM niet omhoog zet. Dus u denkt, hij heeft misschien wel het pad vereffend? Nou, dat weet je dus niet, maar de schijn dat dat als je daar dan eh, een half jaar later opduikt als eh, directeur, de schijn heb je dan tegen. Dus daarom eh, vind ik ook van: het is hartstikke goed dat meneer Eurlings aan de slag is, dat hij niet langer gebruik blijft maken van wachtgeld. Het is ook heel goed dat hij zijn kennis en zijn vaardigheden inzet, maar doe dat dan niet net bij de KLM. Hij heeft een talentvolle man die kan overal aan de slag. Zoek net even ietsjes verder met iets wat wat verder weg staat van. Wacht waar je net eh, heel actief bij betrokken bent geweest als minister. Er was wel sprake van een smoking gun, geloof ik, in dit dossier. Net nadat u in de Kamer aantrad, was Eurlings demissionair minister. Toen heeft u aan hem gevraagd of hij in de markt was... voor een hoge functie bij de KLM. Waarom vroeg u dat eigenlijk toen? Nou, het was sowieso wel heel erg, voor mij in ieder geval wel heel erg grappig... want ik was net geïnstalleerd als Kamerlid, dus dan ben je nog helemaal doordrongen. Je hebt net die, die, die belofte afgelegd. En uh, op mijn allereerste dag in de Kamer heb ik hem inderdaad de vraag mogen stellen... van kloppen deze geruchten? Ik had die geruchten al wel eerder gehoord, maar dan nog niet zoveel aandacht aan besteed. Maar op de zondag kwam het ook op de website Luchtvaartnieuws. Dat is geen roddelkrantje, die weten over het algemeen heel goed waar ze het over hebben... En toen dacht ik van, nou ja, om de roddels de wereld uit te helpen, of om het bevestigd te krijgen, kan ik het beste dat rechtstreeks aan de minister zelf vragen. Dat zet ook wel de hele discussie binnen het CDA over het leiderschap, het mogelijk leiderschap van hem, de opvolging van Jan-Peter Balken, ook wel in iets ander licht, toch? Hij heeft toen gezegd, ik wil meer tijd hebben voor een toekomstig gezin. Precies, want er was toch hij was uh, ja, de ongekroonde kroonprins, een verwachting. En je ziet dat nu aan het CDA. He. Die zijn enorm aan het zoeken naar wie is nu onze nieuwe leider. Wie kan ook uh, Limburg en de, de zuidelijke provincies weer bij het CDA brengen. En, en daar was toen Eurlings toch wel iemand die daarvoor op het lijstje stond. Maar ja, ja. hij heeft anders uh, besloten en gekozen. De baas van de KLM, Hartman, die heeft uh, gezegd... dat er sinds december intensieve gesprekken zijn gevoerd uh, met Eurlings. Uh, denkt u dat dat dan ook niet klopt die gesprekken al veel eerder gaande waren... Nou, ja, weet je, daar kom ik gewoon verder niet achter. Maar dat, dat is ook mijn bedoeling in deze zaak niet. Wat ik eh, graag zou willen, is in dit soort besluiten... dat dat eh, ja, op een ethischere manier gaat. Ik heb eh, een balletje opgeworpen om te zeggen... er moet een ethische toetsingscommissie komen. In Europa kennen ze al zoiets. Dat er gewoon vertrouwelijk met een, uh, een aantal mensen... die nergens uh, belangen hebben zitten, overlegd kan worden. Misschien aan de hand van een code. Om te kijken, is dit nou een handige overstap of niet? Niet. Want dan bescherm je de, de, de oud bewindspersoon die overstapt en je beschermt ook het bedrijf of de instelling waar iemand heen gaat. Je doet het netjes transparant aan de hand van een code. Dit kan wel, dit kan niet. Nou, u heeft net geschetst dat er dingen gebeurd zijn volgens u die in ieder geval niet handig zijn, op zijn minst opmerkelijk zijn, namelijk gunstige uh, dingen die gunstig zijn voor KLM. Uh, nu even de stap naar de toekomst. Als hij straks uh, daar inderdaad aan het werk is, wat is er dan nog zo erg aan dat hij uh, oud minister van Verkeer is? Nou, wat je bijvoorbeeld krijgt, he, stel je bent een omwonende van Schiphol. Je hebt veel last of toenemende last van vliegtuiglawaai. En dan kom je op een gegeven moment in een zaaltje waar jij jouw mening mag geven, en dan kom je directeur Eurlings tegen. En je weet dat hij als minister Eurlings ervoor gezorgd heeft... dat er meer vluchten op Schiphol mogen komen. Dat de KLM daar heel groot aanwezig blijft. En dat er ook, ja, als je meer gaat vliegen, dat zegt Hans Alders ook... dan komt er meer lawaai, dat er meer lawaai komt. Dan heb je er toch ongelooflijk veel moeite mee om te blijven geloven... dat hij als minister dat uitsluitend gedaan heeft in het landsbelang... En dat hij nu, als directeur bij een bedrijf, gewoon natuurlijk voor het bedrijfsbelang opkomt. Hoor ik u nu in deze opzomming Schiphol en KLM regelmatig door elkaar halen? Nou, er zit natuurlijk een grote verwevenheid in Nederland tussen Schiphol en KLM. omdat er, En dat is terecht. Het is hartstikke fijn dat wij een goede luchthaven hebben. Dat moeten we ook vooral behouden. En wij hebben een grote ja, nationale luchtvaartmaatschappij. En de manier waarop dat ook um, in de Kamer gaat en op de ministeries... worden die belangen nogal eens wat verweven. En er zit ook op beide een directe invloed. Ja, nee, Als... ik, ik vraag het u even over de hoeveelheid ja. vruchten die uitgevoerd mogen worden. Dat is vooral goed voor Schiphol en hoogstens in de verte goed voor KLM. Dus niet nou, alles... Niet zozeer in de verte goed voor KLM, want dit betekent... dat KLM het netwerk uit kan breiden wat zij heel graag willen. En waarvan zij ook zeggen, met die minister... dat dat van essentieel belang is voor onze economie. En men is bezig om andere maatschappijen zoals Ryanair en EasyJet, die dus al meer betalen op Schiphol... ook nog proberen het uit te plaatsen naar regionale luchtvaarthavens. De stelling is een KLM-topfunctie is gepast voor een minister, een oud-minister van verkeer. Ruim 1300 mensen hebben gereageerd. 53% is het eens met deze stelling... 47% is het niet eens met deze stelling. Um, de baas van uh, VNO-NCW, Bernard Wientjes, die heeft uh, gezegd... Uh, het is fantastisch dat Nederlandse oud-top-politici als Camille Eurlings... bereid zijn zich in te zetten voor het internationaal werkende bedrijfsleven. Wat zegt u dan? Ja, dat uh, had ik als Wientjes ook gezegd. He, als bedrijf moet je in je handjes knijpen... om iemand met zijn kennis en zijn contacten. Want hij heeft dus van alles aan vertrouwelijke informatie... over allerlei concurrenten van de KLM. Hij heeft geweldige contacten op de ministeries. En hij heeft een, een, een, ja, een mate van informatie en vaardigheid. Het is natuurlijk ook een hele vaardige man... die je niet zo gauw elders vindt. Dus als ik een bedrijf was, zou ik ook in mijn handjes knijpen. U had het net over een ethische commissie als oplossingsrichting. Dat we het daar nog even over hebben. Hoe zou dat er precies uit moeten zien? Nou, in Europa hebben ze iets soortgelijks. Dat een eurocommissaris, die zit natuurlijk ook in zo'n positie. Hè, die heeft eh, afhankelijk van waar je zit als eurocommissaris. Maar ook toegang tot een heleboel in vertrouw, vertrouwelijke informatie. En precies om die reden, om te zorgen dat de persoon. Want het is wel handig dat mensen daarna weer vlot aan het werk gaan. Dat die niet een onhandige stap maakt. Maar dat het ook voor. Hè, want dat op een bepaalde manier eh, reflecteert dat toch ook op het bedrijf dat het gewoon transparant, helder, eerlijk gebeurt... en dat een aantal mensen aan de hand van een set criteria... Dus, hè, dat kan in een gesprek samen, dat kan vertrouwelijk... van stel, Eurlix heeft het plan, ik wil daarheen. Hij schuift bij deze drie mensen aan tafel en zegt van... Eh, mensen kunnen we het er even over hebben. En dan wordt er doorgepraat, is dit nou verstandig... of is het nou niet echt veel beter om eerst eens twee, drie jaar... bij uh, Quantas te gaan werken. Maar wat is de status van zo'n ethische commissie dan? Kunnen die dan zeggen van dit gaat gewoon niet gebeuren, goede vriend? Um, ja of je dat helemaal dwingend moet maken. Ik neem aan dat iemand in die positie met een negatief advies van een ethische commissie het niet doorzet. Dus volgens mij is dat niet nodig om dat ook nog eens een keer hard in wetgeving te gaan verankeren. Maar wel dat er iemand even met je meekijkt, want dat je daar zelf heel graag heen wilt en dat zij jou heel graag willen hebben met jouw vaardigheden, je informatie, je netwerk. Dat kan iedereen zich voorstellen. Ja, nou, ik kan me nog een Duitse eurocommissaris, oud eurocommissaris, herinneren die ook een gedoe had. Dus het is, het is niet altijd gezegd dat daarmee geregeld is. Dat klopt, maar op dit moment hebben we helemaal niks. Op het ministerie van oud-minister Earlings wel, is wel een gedragscode. En daarin wordt gezegd dat je bij dit soort gevallen... dus ernstig overleg moet hebben met je leidinggevende. En dan als minister van dat ministerie gewoon zelf zeggen... want dat zei hij ook tegen mij in antwoord op die vraag... van ja, ik overtreed geen enkele wet... Nou, dat klopt. Uh, meneer Eurlings overtreedt geen enkele wet. Maar het ziet er wel wat merkwaardig uit. Hij on destijds ontweek Eurlings uh, vooral uh, uw vraag, toch? Nou, als hij het echt niet van plan was... had hij gezegd van, uh, geen sprake van, ik ga niet naar de KLM. En wat hij gezegd heeft is, anderen hebben het ook gedaan. En uh, er is geen wet die mij dit verbiedt. Dus... Heel, helemaal onzin is het trouwens niet. Hè? Want oud-minister Tineke Netelenbos, ook van verkeer... die is voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders... Ja, haar carrière ken ik niet precies. Ik weet niet of zij direct naar haar ministerschap is overgestapt. Maar bij minister Earlings of weet ik bijvoorbeeld... Niet. dat er een aantal rechtszaken lopen over regionale luchthavens. Daar kent hij de ins en outs in. Ik heb nog vreselijk veel moeite moeten doen zelf... om de vertrouwelijke stukken te pakken te krijgen als Kamerlid. Hij heeft die toegang. En hij heeft dat type informatie wat nu heel actueel is. Gaat er een aantal jaren overheen, dan vind ik het weer wat anders. Een luisteraar die schrijft op onze site dat hij vindt dat er sprake is van selectieve verontwaardiging. Want waarom roert u zich niet toen Bos naar KPMG ging en balkende naar Ernst Young? Um, de eerste was volgens mij voordat ik Kamerlid was... En bij Balkenende heb ik gehoord dat er heel, heel specifiek gekeken is wat voor een portefeuille hij krijgt. Dat hij eh, alleen een aantal governance, en ik weet niet precies wat dat inhoudt. governance zaken gaat doen en een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus dat daar expliciet over nagedacht is, zit daar belangenverstrengeling in of niet. En je ziet dus ook dat Balkenende absoluut niet politiek actief is, niet aanwezig is, niet eh, de media opzoekt. Maar hadden we zo'n ethische commissie gehad... dan had dat netjes getoetst kunnen zijn. En dan was het daar ook duidelijk geweest. Dus dat is eigenlijk wat GroenLinks wil. Is het, het verleden kan niet meer veranderen. Maar naar de toekomst toe goed oplossen, transparant maken, helder maken. Goed, de stelling van vandaag is... Um... Een KLM-topfunctie is gepast voor een oud-minister van verkeer. Bent u daarmee eens of sms sms'en naar 70.70? 70.70 um, 70 kost 50 cent. U kunt dus ook gratis bellen op het nummer 0800-1101. 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. En voor de twitteraars De stelling van vandaag. Een KLM-topfunctie is gepast voor een oud-minister van verkeer. Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. We gaan naar de luisteraars. Luister u alsjeblieft mee. Stam.nl, goedemiddag. Ja, spreekt mevrouw Neervoort. Dag. Goedemiddag, ik vind het verhaal druipen van kinderzinnen en jaloezie. De man heeft een schat aan ervaring. Hij heeft nu nog alle energie. Is in de kracht van zijn leven. Laat hem toch gauw gaan. Dank voor... En die omwonenden, dat is 1% van heel Nederland. Dat is jammer, moeten ze gaan verhuizen. Dank voor de reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Frank met Harry. Dag. Even uh, een aantal opmerkingen over de motivatie van uw gast. Zij zitten behoorlijk naast. Want over de geluidsnummer, dat wordt niet bepaald door de KLM. Het aantal slots wordt uitgegeven door de slotcoördinator op Schiphol. En die bepaalt dus hoeveel vluchten de Ryanair krijgt. Hoeveel KLM krijgt Quantas, et cetera, et cetera. Dus dat is een heel zwak argument van die ja, maar, maar nee, het is we... sorry, sorry, wacht even, maar het is ja. de overheid... in u, de minister van Verkeer, die de kaders bepaalt... hoeveel vluchten nee. er totaal mogen plaatsvinden. Jawel, maar laten we even heel helder zijn. De heer Eurlings heeft daar geen directe invloed op. Dat gaat via de luchtverkeersleiding... Ja. En ten tweede, laten wij nu ook eens heel trots zijn op Nederland, dat wij, bijvoorbeeld, we hebben Jan-Peter Polkender gehad, we hebben het Bos gehad, die een goede functie krijgt. En hem Ulrich heeft blij gegeven dat hij heel vaardig is, en we moeten niet die kennissen doen dat hij dat door elkaar gaat halen. De man is daar veel te entegen voor om het te doen. Okay. En het is gewoon een vakman. En laten we blij zijn dat een vakman op zijn plaats zit bij de KLM. Dat is goed voor... Nederland. Dat is goed voor het aanzien van ex-Kamerleden en ex-Ministers. Okay, dank, dus, dank. dus wij moeten gewoon trots zijn. En niet de ja. kennedissen van uw mevrouw met de hele slechte argumenten die ze tafel hebben. Dank voor uw bijdrage. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag mevrouw Verbindsbergen-Arnhem. Nou, ik heb hele goede argumenten. Ik ben tegen de stelling. Wat is namelijk het geval? Ongeacht de man. Ongeacht de partij. Het doet afbreuk aan het ministerschap. Want iedereen zal nu zeggen en iedereen zal hiermee ook gelijk krijgen dat ze tijdens hun baantje als minister al bezig zijn te lobbyen naar een volgende goede baan. U vindt, u vindt het, het gezag van de minister die boven de partijen moet staan, althans deels boven de partijen moet staan, dat doet, uh, wordt hiermee afbreuk gedaan? Ja, hij is voor zichzelf bezig en niet voor het land tijdens zijn ministerschap. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Schrijntje, uh, goedemiddag met Eugène de Moulin. Dag. Ik ben het eens. Zeer eens. Uh, we spreken hier over een uh, minister van Kier en Waterstaat, voorheen. Deze man is natuurlijk op de juiste plek geweest. En uh, belangrijk uh, in de kennistechnologie, wat hij afspeelt in Nederland, op heel veel gebieden. Dus deze man moet naar Schiphol, hij moet naar, naar KLM, hij ja. moet daar zijn. En... Uh, ik geloof dat GroenLinks, ja, GroenLinks, die, die, die, die wachten op elektrische vliegtuigen. En voor de rest uh, kunnen ze op dit moment niets betekenen voor Nederland. Dank voor uw bijdrage. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, de Jong Amersfoort. Dag. Ik denk dat de goede man op de juiste plaats zou zijn. En ik heb gelijk een nieuwe naam ervoor. Camille Erlines. <laughs> Dank voor uw bijdrage. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met helemaal uit Medemblik. Ik wou ook even op de stelling reageren. Ik begrijp eigenlijk niet waarom die mevrouw van GroenLinks hierover begint. Want ik, als ik het goed heb, is mevrouw Hansema zou voor een derde termijn in de Kamer zitten. Maar het, precies dat ze al jaar in de Kamer zat... heeft ze de pijp en gegeven. En waarschijnlijk om tot de pensioen aan uit de staatskast te kunnen eten. Kijk, dat is links en dat is transparant. Dank voor uw bijdrage, stand.nl. goedemiddag. Goedemiddag, Goossense. Dag. Eens met de stelling... En ik wil eh, Schiphol even complimenteren met het binnenhalen van deze goudvis. Een man op de plek en uiteraard komt Eurlings weer terug in het openbaar bestuur... maar dan heeft hij even zijn vleugels kunnen uitslaan boven de slangenkuil van Den Haag. Ja. Maar als, als een van de bellen zegt van dit doet afbreuk aan het ministerschap, wat zegt u dan? Geneuzel. Geneuzel. Dank voor uw bijdrage. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen. Goed zo. Nou, een ex-bewindsman op een topfunctie bij de KLM, daar lijkt me op zich niks meer mee. Maar in mijn ogen is er nog meer. Want Camille Eurlings is het derde ex bewinslid die in korte tijd die de overstap maakt naar het bedrijfsleven. Balkenende en Bosnien gingen hem voor en dat mag ook... Maar het is voor de kiezers, denk ik, ronduit ontluisterend... dat deze heren, waar ze in hun politieke leven de mond vol van hebben... van de balken en de normen... nu alle drie thuiskomen met minimaal een half miljoen euro. Ja. En dat wordt nu dus kamerbreed geaccepteerd. CDA, PvdA, VVD, ik hoor ze er niet over... En dan maar klagen dat de gewone man argwanend is ten opzichte van de politiek. Maar even, even eh, ter nuancering: de Balkennorm geldt ook niet voor mensen in het bedrijfsleven. De Balkennorm geldt voor mensen in publieke en semi-publieke eh, ja, posities. Dat is, allemaal, dat is een prachtig verhaal. Maar als jij op een gegeven ogenblik als politicus eh, je, je, je af, eh, afkeuring erover afspreekt dat mensen zich in dit soort functies verrijken, dan geldt dat zowel voor de private als de non-profit organisatie. Okay, en, ja, dat is mijn mening. Ik, ik kan er niks anders mee doen. Dank voor uw bijdrage. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Van Veldhuizen. Nou, kijk, die meneer Vormen, om daar even op te reageren. Als ze commissaris van de koningin worden allemaal, dan hebben ze ook allemaal wat te zeggen. Ik vind, het is hem van harte gegund. Ik vind het ook erg veel kinderzinnen. Maar nou even de andere kant. Als Eurlings... Uh, president, commissaris was bijvoorbeeld... of, of uh, nee, uh, gewoon uh, directeur was bij de KLM. En hij werd gevraagd als minister van Verkeer en Waterstaat. Dan hadden we geen probleem. Maar andersom mag dus niet. De, ik begrijp het hele verhaal niet. Ik vind de verontwaardiging ook een beetje vreemd. En waarom we dat nu gaan doen, begrijp ik ook niet. Want wijers van d 60 bijvoorbeeld, om te zeggen, want zij gaan er ook tegen keer. Die is toen vanuit het bedrijfsleven minister van Economische zaken geworden. En die is teruggegaan als de baas van AXO. Ja, en ja. dat accepteren we wel. Ik vind gewoon laten we een beetje stoppen en dat die mensen het bedrijfsleven ingaan. Misschien kunnen we eens met z'n allen kijken hoe wij tegen de politici aankijken. Dat ze het zo beu zijn dat ze geen andere uitweg zien dan het bedrijfsleven. Dank voor uw reactie mevrouw. Stam.nl Goedemiddag. Met de halfmaarland. Goedemiddag. Dag. Nou ik behoor ook tot de, tot de voorstanders en ik wil de KLM ook feliciteren met, met deze gouden... Uh, gouden vis die ze binnengehaald hebben. Ik vind het ook grote onzin. Ik heb eigenlijk van mevrouw Van Tongeren alleen maar uh, zaken gehoord... die zouden splijten voor zijn, zijn benoeming. Namelijk... Ja. Namelijk? Wat heeft u gehoord? Als, wat ja, ja, dat hij dat, dat die, dat die wetenschap heeft van veel zaken. Dat is, dat is, dat is prima. Ik, ik, ik, je moet in het begin altijd denken aan, aan Nederland... Uh, met alle buitenlandse contacten. Laten maar meenemen... als mevrouw van Tonga zegt... er is in ieder geval een vermoeden dat hij de weg geëffend uh, ge heeft... en een aantal dingen geregeld heeft voor KLM waar hij nu van gaat profiteren. Wat zegt u dan? Nou, dan nou vind ik dat heel goed. Ik, ik ben een Nederlander en voor mij is de KLM... ben ik nog altijd uh, min of meer trots op dat dat een Nederlands bedrijf is... zowel wat tegenwoordig grotendeels is en Frans is. Dat pleit ook weer. Meneer Erolings, spreekt uitstekend Frans. als okay. Limburger zit op een gebied waarin hij de, de, de, al, al min of meer tussen de Fransen... En, en de Nederlandstalige uh, gewoontes als het ware zit. Dus hij heeft al een beetje dat, dat Frans. Ik denk dat het uitstekend is. En wat is er op tegen dat deze man en zijn wetenschap, zijn kennis... volledig alles kan inzetten voor, een, voor onze nationale luchtvaartmaatschappij. Ik vind het alleen maar voordelen. Ik wil u uh, hartelijk danken voor uw bijdrage aan deze discussie. Lisbeth van Tongeren, Tweede Kamer voor GroenLinks. U heeft meegeluisterd. Uh, als u naar het telefoontje luistert... dan lijkt het alsof 80% voor de stelling is. Uh, dat is niet zo. Dus, dus nog steeds 53% is voor, 47% is tegen. Wat viel u op in de reacties? Um, ja, dat er, vrij, he, er is een enorme trots op de KLM dat Nederland het goed doet. Daar, daar ben ik het helemaal mee eens. He. Wij kunnen een heleboel dingen goed in dit land. Dat het handig is om Schiphol te hebben... Uh, dat ik jaloers zou zijn, dan denk ik van ja, dan had ik zelf wel geprobeerd om een topbaan in het bedrijfsleven te krijgen. Dat heeft ik, u niet gedaan? Daar heb ik uh, heel bewust niet naar gezocht. Dus uh, de, de, jaloers ben ik niet. Uh, Harry was het geloof ik, die zei het is niet de minister die bepaalt hoeveel geluidshinder er mag zijn. Nou, dat is het wel. Ja. De luchtvaartnota is net aangenomen en daar is gezegd hoeveel vluchtbewegingen er mogen zijn en hoeveel geluidsoverlast to, uh, te tolereren Ja, voor mij probeerde het iets genuanceerder te zeggen, maar zij, de slotcoördinator bepaalt wie er vliegt en wanneer die vliegt. Dat klopt dan wil je wel. Maar het gaat ja, om de wettelijke kaders. Het maar natuurlijk... hoeveel mag exact. er toegewezen worden? Nou, Precies. vervolgens mag het andersom wel. Um, andersom heb je nog geen besluiten genomen in het landsbelang. Hè? Als minister moet je het landsbelang dienen. En je krijgt een heleboel vertrouwelijke informatie over de concurrenten ook van de KLM. En je maakt die besluiten. Als het goed is, dus met je landsbelangpet op. Nou, krijg je de schijn van belangenverstrengeling. Ik zeg dus nergens dat uh, Eurlings niet in tegen geweest is. Maar de schijn heb je dan tegen. Als je nogal wat besluiten maakt die de KLM helpen... Maar de, dan en, is het toch heel simpel? Dan ja. is Eurlings toch gewoon maximaal ingevoerd in zijn nieuwe baan? Maar wat hij heeft is uh, geheime bedrijfsgevoelige informatie over de concurrenten. En normaal gesproken in het bedrijfsleven heb je dan een anticoncurrentiebeding. Dat kennen we niet van minister met een overstap. En daarom zegt GroenLinks, laten we dat... Hè, dan hoeven we er niet over de kissenbissen en dan hoeft het niet jaloezie te zijn. Laten we dat gewoon netjes en transparant regelen. Opschrijven van wanneer wel, wanneer niet... En ja, andere voorbeelden uit het verleden. Daar, uh, het verleden kan je niet meer veranderen, maar alleen de toekomst. Dus daarom wil GroenLinks het voor de volgende bewindslieden makkelijker maken. Om zonder dat er een hele discussie is over te stappen. Maar ook helderheid te krijgen waar het niet handig is om direct naar ministerschap over te stappen. Naar bijvoorbeeld de KLM. Mevrouw zei, ik begrijp het hele verhaal niet. Als er nou een KLM-directeur minister zou willen worden... dan, heeft, dan piept niemand. Uh, in het omgekeerde geval is uh, opeens de wereld te klein. Nou, Dat komt dus omdat... en dat was ook hè, de eerste vraag van... is het niet ook een belangenverstrengeling dat ik van Greenpeace kom? Maar Greenpeace en de KLM... daar maak je geen beslissingen over de wetten van dit land. Je maakt geen beslissingen over waar ons belastinggeld heen gaat. En je maakt geen beslissingen bijvoorbeeld over de geluidsruimte... En het is eh, als je gekozen wordt in de Tweede Kamer, je hele cv, alles is volkomen eh, bekend. Je krijgt een mandaat van je kiezer om dat te gaan doen. In dit geval neem je dus een heleboel informatie en kennis mee naar je nieuwe functie in het bedrijfsleven. Dus daarom is dat lastiger dan als je vanuit wat voor maatschappelijke functie dan ook komt en je gaat de Kamer in. Maar ook daar zijn de regels voor. Hè? Ministers moeten al hun zakelijke belangen op grote afstand zetten. 1.500 mensen hebben gereageerd op de stelling... een KLM-topfunctie is gepast voor een oud-minister van verkeer. 53% is het nog steeds eens. Onveranderd, mevrouw Van Tongeren. Uh, 53% is het eens met deze stelling. 47% is daar niet mee eens. Liesbeth Van Tongeren, Tweede Kamer voor GroenLinks. Hartelijk dank dat u meepraat in dit programma. Dank u wel. Ja, leuk om te doen. Zometeen kunt u luisteren op Radio 1 naar Dit is de Dag. Elsbert Gutek is aangeschoven. Je hebt nergens een Twitter-account open laten staan. Nee, nee, nee, nee. die hou ik uh, zeker na gisteren goed gesloten. Ja, ja Thijs had dat even niet gedaan. Ah, ja, maar wij vertrouwen onze collega's. En niet altijd terecht blijkt dus. Wij gaan het zometeen hebben over uh, uh, vrouwen die de arbeidsmarkt opmoeten... van minister Henk Kamp van Sociale Zaken. Hoe gaat hij dat doen? En natuurlijk hebben we het met hem ook over de Provinciale Statenverkiezingen. Hij uh, heeft uh, ervaring met een minderheid en met een meerderheidskabinet. Dus dat gaan we ook eens even aan hem voor. Leggen, bevalt dat, zo'n minderheidskabinet. Uh, en de steun van de PVV. Verder, Hans van Balen gaat even praten over de oppositie in Egypte... en hoe uh, hij die kan steunen, of hoe de liberalen in Europa die kunnen steunen. Jan Bos die, uh, maakt een mooie carrière-switch van schaatsen naar fietsen. En zijn uh, broer die fietst ook, zoals je weet... En uh, we gaan het ook nog hebben over oudere vrouwen die nog kinderen krijgen na de menopauze. Ja, en, uh, en, ouder, en oudere mannen die kinderen krijgen na de menopauze. Ja. <laughs> dat is iets Maar goed, het zijn twee discussies die uh, gevoerd worden. Precies. Ik ben trouwens benieuwd wat Van Balen vindt van de Amerikanen. Die gezegd hebben dat zij uh, de opstand in het uh, Midden-Oosten willen gaan steunen met internetfaciliteiten. Ik ben benieuwd uh, wat hij Zullen daarvan vindt. Zullen we hem vindt? ook even vragen? Waarschijnlijk is dat toch wel erg ingewikkeld. Dat zometeen op deze zender Radio 1. Dit is de dag. Dank voor het luisteren. NCV stopt ermee. Zometeen het NOS Journaal. Wat ons betreft. Graag tot morgen. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.